Zegt dit is Gods werk, buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer. Nog eens een keer, dank u me. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Mayel Hageman met het NOS Journaal. Op de tweede dag van het grote offensief tegen de Taliban in de Afghaanse provincie Helmand... zijn 10 burgers omgekomen. Dat heeft de Afghaanse regering gezegd. Op een huis in de stad Marja werd een raket afgevuurd. Het is nog niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Een onbekend aantal burgers raakte gewond. President Karzai riep kort voor het begin van het offensief tegen de Taliban... de Amerikanen, Britten en Afghanen op om de burgers in Marja te ontzien. De troepen dringen steeds dieper de stad in. Ze kammen huis naar huis uit en komen overal booby traps, bommen en mijnen tegen. De NAVO zegt dat de operatie volgens plan verloopt. In Den Haag is een man met een mes in zijn oog gestoken, vermoedelijk na een verkeersruzie. De politie vond vannacht op de koningin Emma Kade een gewonde man met het mes nog in zijn oog. Die is er in het ziekenhuis uitgehaald. Er is geen blijvende schade aan het oog, omdat het mes net onder de oogbol in zijn gezicht terecht was gekomen. Een man van 27 is opgepakt. Het slachtoffer kon in de loop van de dag weer naar huis. De Zweedse tennisser Robin Söderling heeft in Rotterdam het ABN Amro tennistoernooi gewonnen. Zijn tegenstander in de finale, de Rus Mikhail Juschny, gaf het in de tweede set op vanwege een blessure aan zijn dijbeen. Juschny had de eerste set al verloren en stond op een 2-0 achterstand in de tweede set. Voor Söderling is het zijn vijfde titel op een ATP-toernooi. Hij verdiende met de zege in Rotterdam 277.000 euro. In de eredivisie hebben FC Utrecht en Feyenoord gelijk gespeeld. Er vielen geen doelpunten. De scheidsrechter legde het duel in Utrecht in de 71ste minuut stil... Naar kwetsende na kwetsende spreekoren. Na zo'n vijf minuten werd de voetbalwedstrijd hervat. Het weer. Vanavond in het zuidwesten nog wat lichte sneeuw. Vannacht lichte tot matige vorst. Morgen af en toe zon. Middagtemperatuur tussen min 2 en 2. Dit was het NOS Journaal.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 Like you do. 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte zondag in Kermerland. Even na 4 uur, welkom bij derde en laatste uur van zondag in Kennemerland op CFM en AB Radio.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 Ik weet het goed. Oké, okay. okay, nou we gaan straks horen van uh, Joyce Vastenau. Eerst gaan we nog even een tweetal platen oh, voor je I draaien. Saw waaronder deze. Ik zag liefde. En de eerste Yeah, the op CFM en AB Radio met de Pet Shop Boys en End Girls. Nou, het zal je niet ontgaan zijn. Het is vandaag uh, Valentijnsdag. albert niks vergeet hopelijk? Nee, nee, nee. nee. nee, nee okay. alles, alles, het eitje getikt. Alles. Alles, alles onder controle? Ja, maar straks hebben we uh, een Valentijnsconcert. En uh, de, niemand minder dan uh, Joyce Meister geeft haar achter de présence met haar band. En als het goed is, hebben we Joyce nu aan de telefoon. Joyce. Hallo.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 bij de uitzending? Ja. En uh, toen heb ik ook al inderdaad gezegd dat ik mijn eerste... Ja, ik schrijf mijn eigen melodielijnen al. En ik heb al heel veel dingen op de plank liggen. Alleen uh, is het nog niet uitgearrangeerd. En daar, uh, daar ga ik nu mee aan de ja, slag. Daar zijn we allemaal bezig. En uh, jullie zijn natuurlijk nu bezig, zoals ze dat zo mooi noemen, met de soundcheck en dergelijke. Wij zijn nu bezig met de soundcheck. kan het we wel even laten horen. Klein, no. klein, klein beetje. We zijn een beetje aan het vingelen. Oké, okay, laat maar even luisteren dan. grond. Ja, dit is niet veel bijzonders. Nee, oké. Okay, nou ja, dat is toch voor nu ook vallen. Dit zal de negende van Beethoven wel zijn. Die was ook zo stil. Ja. Oh maar, ja nou. maar goed, vanaf vijf uur uh, live. Vanaf vijf uur live in Café 4 en 57. En uh, ja kom gezellig allemaal langs Neem je geliefde mee of niet. Kom op gestel. Het wordt uh, allemaal heel leuk. Rob, jij mag ook. Helemaal gratis <laughs> toegang, uh, Joyce. Wat zeg je? Gratis toegang gratis toegang. Kijk, ja. he, helemaal goed. Tot hoe laat gaan jullie uh, vanmiddag en vanavond door met... Uh, uh, tot een uurtje of half acht. Tot half acht. Heel veel gezelligheid aan de Altstraat uh, in Zandvoort. Komen oh, jullie ook? Ja, dat natuurlijk. Wat denk jij dan? <laughs> ja, dat dat willen ik. wij niet missen. Nee, dat dacht ik. <laughs> hey, hey Joyce, wij kennen je allemaal in Zandvoort als Joyce Vastenhouw. Ja. En dan nou heb je in één keer de Joyce Meister band. Ja. Hoe komt dat? Nou, mijn... Uh, nou ja, ten eerste omdat... Mijn moeder is natuurlijk vroeg zangeres geweest. En die, heeft, uh, die heet Hannie Meisker. En ze heeft ooit nog eens een nummer 1 hitje gehad. En nog wat hitjes. Oh Vertel, nummer... met, uh, met welk nummer was dat, uh, Joyce? Uh, ik weet niet meer zeker, maar het was Mijn balletje hou ik op. En Kust me nog een keer. En uh, Music in the Air. Music in the Air, volgens mij is dat uh, de meest bekende. Ja, dat denk ik die, ook wel. kan iedereen nog wel meezingen? zingen. Ja, dat is hier in the ja, Precies, ja. Precies, precies. je hem vanavond ook doen? <laughs> en, en, en het bekt veel lekkerder gewoon. Ja, helemaal goed. Nou, ja. wij zijn heel benieuwd naar het optreden van vanmiddag om vijf uur dus. Ja, verder. Hier in uh, Zalvoort. Gaat het helemaal gezellig worden? Nou, ja, gezellig. Ik zie jullie allemaal straks. <laughs> Oké, okay, heb je nog een beetje podiumvrees of niet?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 Zenders op E-Radio. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Yes, I that every life must end, oh, huh.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 Dag 14 februari, dat kan zo plaat natuurlijk niet ontbreken Wat een hoortje. stem heeft die man hè? Le Ross. Hij staat ook niet voor niets <laughs> in de top 100 voor Valentijn. Zo, dat dacht ik wel. Nee, een hele goede keuze zo uh, op deze zondagmiddag. En ik kijk zo naar buiten en het begint weer uh, lichtjes uh, te sneeuwen. Ik weet niet of het in de hele regio, ook in uh, Bloemendaal zo is. Maar in Zomvoort uh, begint het weer een beetje te, te motsneeuwen. Had ik toch ook voorspeld met, weer, met mijn weervoorspelling? Ja, uiteraard. Dus ik zat goed. Nee, maar dat was uh, Rico Schreuder hè, die dat gedaan had. Nou.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 In het nieuwe race seizoen dat 14 maart begint... met de grote prijs van Bahrein, is bijtanken tijdens de race verboden. Oké, okay, 14 maart dus weer aanvang van het Formule 1 seizoen. En wij zitten dan vast en zeker weer voor de buis, toch albert uh, Abs, ja, zeker. Dat, dat, dat, uh, dat, uh, dat kan je bij even Marken maken. Dat gaan we absoluut volgen. Dat dacht ik wel. <laughs> dat houdt dus niet. Zeggen. En we hebben weer een muziek uh, voor je. Hier is Ubi-40 in uh, afrika Bambata. En Reckless. Je blijft op de hoogte. Eerste gezien bij Sven Kramer op de vijf kilometer. Met een gouden medaille. De Olympische winterspeler in Vancouver. Wij zijn trots op Sven. Ja, heb het nog gezien? Dat op een gegeven moment so. een verslag heeft hem proberen te interviewen. Ja, van uh, wie, van, wie, wie ben bent jij? u? Vlak ja. na de race, wie bent u? En uh, kunt u even vertellen wat u uh, gedaan heeft? Toen zei hij ook van... Nou,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 Als men maar op Brabant zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Tis daarom dat ik zo van Brabant dus hou. Ik loop hier alleen in een tussentijdse stad. Ik heb eigenlijk ooit. Stay at the start.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 Gelegen. Ja, die sneeuw blijft. blijft en die blijft nog zitten. maar even doorgaan, hoor, door ja. van Rico. Dus, uh... Ja, we gaan nog even een weekje door met, uh, met kwakkel weer. Oké. Okay. Dus uh, nee, hopelijk volgende week weer voetbal. En dan uh, live verslagen van de diverse sportevenementen. Bedankt voor het luisteren en een fijne zondagavond. Some things in love They can really you made. just you swear and curse.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 must always face the curtain with a bear. Forget about your scene. Give the audience a grin. Enjoy.